5 uur. Wat er wel moet met het NMS-journaal. China zegt dat er de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen in het land zijn gemeld. Het zou voor het eerst zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim drie maanden geleden. In totaal zijn er nu ruim 3300 doden door het virus geteld. Er zijn volgens de Chinese autoriteiten het afgelopen etmaal wel 32 nieuwe besmettingen geregistreerd. Die allemaal uit het buitenland komen. Een dag eerder waren er nog 39 nieuwe besmettingen.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 Biden had laatste weken veel kritiek op de manier waarop Trump de crisis aanpakt. In het telefoontje deed Biden een aantal voorstellen voor coronamaatregelen. Volgens Trump was het een goed gesprek. Komend weekend worden een aantal toeristische plekken en landweggetjes afgesloten voor motorrijders en wielrenners. Dat hebben de veiligheidsregio's afgesproken. Afgelopen weekend veroorzaakten motorrijders en wielrenners op een aantal plekken overlast.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 6.9. Dit is ZFM. I hear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 Simulation we're dreaming in Don't you agree? Don't you agree? So am I, so am I